Vijf uur, Mark Visser met het NOS-journaal. De ministers van Buitenlandse Zaken van de EU-lidstaten... praten vandaag in Brussel over de burgeroorlog in Syrië. Op tafel ligt een voorstel van Groot-Brittannië en Frankrijk... die voorstander zijn van een versoepeling van het wapenembargo. Londen en Parijs willen de rebellen die strijden... tegen het regime van president Assad van wapens voorzien. Een aantal EU-lidstaten zien niks in het plan, waaronder Nederland. De tegenstanders vrezen dat de wapens in verkeerde handen kunnen vallen... waardoor het conflict kan escaleren en ook buurlanden zoals Libanon betrokken raken. VN-secretaris-generaal Ban Ki-moon is bezorgd over de bemoeienis van Hezbollah met de burgeroorlog in Syrië. Hij roept alle betrokken partijen op om de veiligheid van burgers voorop te stellen. In het bijzonder in de stad Kusaïr, aan de grens met Libanon. Strijders van Hezbollah vechten daar aan de zijde van het Syrische leger. De Colombiaanse regering en de linkse guerrillabeweging beweging FARC... hebben in de Cubaanse hoofdstad Havana een akkoord getekend over de landhervorming. Beide partijen spreken over een historisch akkoord... waarover ruim een half jaar is onderhandeld. De overeenkomst gaat onder meer over de ontwikkeling van het platteland. Op 11 juni komen de partijen opnieuw bijeen. en Dan zal het gaan over het tweede punt van de vredesonderhandelingen... de politieke participatie van de FARC. De gesprekken moeten een eind maken aan het gewapend conflict in Colombia... dat al bijna 50 jaar duurt. In Huizen hebben onbekenden vannacht een geldautomaat van ABN AMRO opgeblazen. De politie is nog op zoek naar de daders, onder meer met een helikopter. Het is niet duidelijk of er geld is buitgemaakt. Vorige week werd bekend dat het aantal plof- en ramkraken... bij geldautomaten fors is toegenomen, ondanks extra aandacht van de politie. Weer dan flinke periode met zon. Het wordt 16 tot 20 graden. Morgen stijgt de temperatuur naar 18 tot 21 graden. Hier schijnt de zon. Later op de dag neemt vanuit het zuiden de kans op regen toe. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. KRO's Nacht van het Goede Leven.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 Ja, tuurlijk heb ik tijd. Oh, voor u altijd, luisteraar. Oh, nee hoor, uh, welkom terug in het laatste uur van deze goede nacht. En het is tijd voor het goede morgen van Jan Emaus. Truck Tracers. Het platenhoekje van Jan Emaus. Goedemorgen. Waarom hoor ik nooit ergens Curtis Mayfield? Waarom is dat? Het man is zo de moeite waard geweest voor, uh, voor de muziek en ook voor, uh, uh, voor de muzikanten die een boodschap hadden uit te dragen. Het is een uh, fantastische muzikus geweest die uh, eigenlijk heel tragisch aan zijn eind kwam. Doordat hij in 1990 een dwarslezing opliep toen hij in uh, New York optrad. En uh, er een hele stellage naar beneden kwam uh, op het toneel. Hij heeft daar jaar, daarna nog uh, negen jaar geleefd. En zelfs, dwars hij of niet, nog een uh, album opgenomen. Dat moest zo'n beetje uh, liggend worden opgenomen. Regel voor regel uh, moest hij de, de, de, de, de liedjes gaan inzingen. Dat is uh, ontzettend pijnlijk en moeilijk geweest. Maar het zegt wel iets over de passie van Curtis Mayfield. Goed, we beginnen bij het begin. In 1958 trad Curtis Mayfield toe tot een groepje, de Roosters... die uh, traden op in Chattanooga. Pardon, ja, Chattanooga in het zuiden van uh, Amerika, in Tennessee. Nou, ze hadden al uh, redelijk snel door... hier moeten we niet blijven. Widden we echt succes hebben. Dus ze trokken naar het uh, noorden, naar Chicago... En daar begonnen ze zo'n beetje door te breken. Inmiddels hadden ze hun naam veranderd. Uh, dit uh, was een idee van hun uh, manager in Chicago. Hun naam veranderd in uh, The Impressions. En hun allereerste hitje hadden ze in 1963. Dat was eigenlijk nog een niemandalletje. Maar wel geschreven door diezelfde Curtis Mayfield... die ook de zang voor zijn rekening nam, de uh, leadzang. Gypsy Woman is trouwens in 1970 nog eens overgedaan door Brian Hyland. En die had er een behoorlijke hit mee. Of all people, Brian Hyland. De man die ooit doorbrak met itsy-bitsy, teeny-weeny, yellow polka dot bikini. Nou, hier is dus het origineel uit 63 van The Impressions. From nowhere, through a caravan, around camp by A lovely woman in motion With hair as dark as night Her eyes were like that of a cat in the dark That hypnotized me with love She was a gypsy woman A gypsy woman she danced around and round to a guitar melody From the far her face was all aglow how she enchanted me Oh how I'd like to hold her knee and kiss And forever whisper in her ear I love you, gypsy woman I love you, gypsy woman All through the caravan She was dancing with all the men Waiting for the rising sun Everyone was having fun I hate to see the lady go Knowing she'll never know That I love her I love her the gypsy A gypsy woman A gypsy woman A gypsy woman A gypsy woman, A gypsy woman. Die impressions waren dat. En uh, Curtis Mayfield in de hoofdrol. In 1963. Met Gypsy Woman. Ja, leuk liedje. Uh, niks bijzonders. Eigenlijk. En die impressions klonken natuurlijk wel heel erg goed. Maar ja, daar had je er meer van. Dus uh, tot op dat moment uh, was het een, uh, een groepje met uh, bescheiden succes. Redelijke bekendheid. Uh, wel vakmensen. Maar die Curtis Mayfield die zou ervoor gaan zorgen dat het allemaal veel meer werd. Want we zitten midden in de jaren zestig, in de tijd van Martin Luther King. De bewustwording van het onderdrukte deel van de bevolking, zal ik maar zeggen. En Curtis vond dat muziek een prachtig middel was om de boodschap kenbaar te maken... en onder een breed publiek te verspreiden dat iedereen toch echt gelijk was. En hij richtte zich natuurlijk vooral op het zwarte deel van Amerika... In 1966, uh, nee, nou zeg ik het verkeerd, in 1968, dus vijf jaar na Gypsy Woman, uh, kwam er een, uh, een lied uit van die Impressions van de hand van Curtis Mayfield. En dat heette veelbetekenend We're a Winner. En dat betekende voor uh, Mayfield en voor de Impressions een soort doorbraak, want dit lied werd het lijflied van een volksbeweging. Hello. Curtis Mayfield, The Impressions, We Are A Winner. Je moet er eigenlijk een soort very maatachtige stem voor hebben... om uh, dit soort muziek ordentelijk aan en af te kondigen. Um, en hey, die heb ik niet, dus ik ga het niet proberen ook. Curtis Mayfield. Um, in 1970 stapte hij uit The Impressions. Dat was hij niet echt officieel van plan, maar hij uh, wilde eigenlijk een, een uitstapje maken. Uh, solo. Maar dat liep dermate qua succes uit de hand. En hij had zoveel te vertellen dat hij nooit meer zou terugkeren bij uh, The Impressions. Enorm succes kreeg hij in 1972 toen hij de film uh, Superfly van de muziek voorzag. Uh, daar kwamen een aantal enorme uh, hits vanaf. Ik vind uh, één titel zo mooi. If, uh, hoe gaat hij nou ook weer? Oh, ja. If there's a hell below, we're all gonna go. Die zou ik best willen laten horen. Ik vind het alleen niet uh, zo geschikt voor dit tijdstip van de dag. Uh, gezien de lengte. Dus dat, dat komt nog wel een keer. Uh, en ik, ik heb ook geen tijd om uh, de rest van Mayfields carrière uitputtend te belichten. Ik wil gewoon nog één lied van hem laten horen. Dat komt van zijn tweede solo studio album uit 1971. Dat is één jaar voor dat mega succes met die film Superfly. Die plaat heette Roots. En daarin hoor je al helemaal echt Mayfield, zoals die uh, zou blijven klinken. En uh, daarvan wil ik laten horen een uh, behoorlijk bekend nummer. We gotta have peace. En echt de originele Mayfield. Ik zou zeggen John Lennon, postuum eat your heart, heart out. Want imagine was aardig, maar dit heeft duizend keer meer zeggingskracht. Dankjewel, Jan Emaus. Kov van Gemert die zoekt en leest poëzie voor de nacht of deze volgende morgen. Ik dacht, drank in de poëzie, dat moet er eens van komen. Ja, poes. Dus een aantal gedichten nu en de volgende keer ook over dichten en drinken. Om te beginnen van Jan Eikelboom. Twee gedichten. Ik ben gek op de gedichten van Eikelboom. Koning alcohol. Ik drink me elke dag weer dood en sta als Lazarus weer op... met nog een graflucht om me heen, die als bij toverslag verdwijnt... wanneer hij mij een kelk aanreikt. Vol koel en helder vocht, dat al nog jong en klaar mag heten. Al zal je later op de dag weer weten dat oude snik of oude vlek... er staan die merken nog op elke fles zou moeten staan die door de slijter wordt gesleten. Oh, te gek. Ja. Moeilijk moment. Net als ik op het café-toilet in de verschoten spiegel kijk... barst er een bloedrivier mijn oogbal binnen. Ook wordt het ademen beperkt. De refusal is nog aan het werk. Toch weet ik in mijn ademnood dat het maar even duurt. Dan kan het weer beginnen, de zoete levensdood. De stortpak heet silentium. Grijs bovenlicht zakt om mij heen. Een vrede buiten kijf vult mij die net niet stierf van top tot teen. Dan nu een van Alain Teister, die ook schilder was... en heel kort leefde, hij is 47 geworden, hij was ook uh, schilder. Hij heette... Dat zei ik al trouwens. Jacob Martínez Boersma heette hij in werkelijkheid. En het was een van de initiatiefnemers voor de Engelenbak. Dat, hè, dat die waar ook amateurs kunnen optreden. Programma. De eerste Cuba Libre, s morgens om half elf... bespoelt een sandwich met salami. De kleine knaap die hem serveert... een flyer, een lakij, een hoveling... voor een peseta extra... Houd waakzaam in de gaten hoe snel het pijl daalt in het glas. De zon staat als de derde binnen is, precies achter de hoogste palm. Dat maakt het tijd voor wouwnaas. De oude alcoholici staan trillend aan de tap. Trachten de laatste uren van de nacht die weg zijn te reconstrueren. Jij viel, ben ik gevallen? Jesus Christ, wanneer, waarom? Ik kan me absoluut niets meer herinneren. De jonge alcoholici staat bevend en eerbiedig de kennis te beluisteren. Want wat niet weet, dat deert. En dronkenschap is meesterschap. Mijn eerste vodka is een feit. Het kan nog best een aardig dagje worden. Nou, onvermijdelijk is hier ook het drankgedicht van Fazalis... maar ik wil het toch graag nog voorlezen. Drank, de onberekenbare... Onder het net en vlot gesprek dat mijn hoofd met bruine hoed... met de gast hier voeren moet, denkt mijn hele ziel verrek. In mijn stampen beesten, snuiven paarden, ruizen bossen... slangen schuifelen door de mossen, negen stammen vieren feesten. Port of sherry, liever thee? Ja, mevrouw, of eigenlijk nee? Spiernaakt duik ik in een meer. Graag een halfje, oh, niet meer... Hoe kan ik bij God nog praten? Zouden ze iets aan me merken? Kan ik niet meer tegen sterke drank? Heb ik al rode oren? Als we nou die kat eens schoren, die onvervalste poedelkat, ijsbloemen op zijn achterplat. Niemand weet hoe vreselijk wild ik met los haar loop te rennen. Niemand zou mij hier herkennen als ik plotseling was gevild. Want ze kennen slechts mijn huid, en die nog alleen bij stukken. O ingetogen bruine bruid van Tahiti of Molukken. In de kamer wordt het donker. Buiten dwarrelt stil en schuin sneeuw op heel licht groene struiken. Zo mooi is het in die tuin dat ik moet staren naar het geflonker van mijn glaasje naast de kruiken. Al te glinsterend stuk glas. Plotseling huil ik. Op zijn jas zaten toen ook lichte vlokken. Vlokken sneeuw, die werden water. Hield hij niet meer van me later dat hij zomaar is vertrokken? Jan van Nijlen, een Vlaams dichter, die 65 overleed, schreef: De desperate dronkaard. Hij wil gelaten van dit leven scheiden, voor goed vertrekken uit dit sommeroord, waar niets hem nog kan boeien, nog verleiden. Hij heeft te veel gezien genoeg gehoord. Maar als hij dan bij wijze van vaarwel... ultieme plicht een laatste glas wil heffen... als de avondlucht die teder wordt in hel... en wat hij gaat verliezen doet beseffen... als hij de lach bewondert van de meid... die hem met schuimend glas rijkt... als de blanke huid van haar borst en arm... een zaligheid belooft die groter is dan die der dranken... voelt hij zich weer verzoend met het bestaan... en met de toekomst en met het verleden. Hij heeft betaald, hij kan weer verder gaan. Zo heeft het laatste glas altijd zijn reden. Um, nou, deze meneer, waar ik nu iets van ga lezen... die mocht niet ontbreken vanwege zijn naam. In 1901 geboren, 1981 overleden, C.J. Kelk. Een lied van de wijn. Breng de bekers, breng de kannen en het volle, volle vat... Wijn, wij zijn verdroogde mannen, maak ons weer eens duchtig nat. Troostelozer dan kamelen in de zonnige woestijn... waren onze droge kelen zonder uw dronk, o wijn. Wijn, gij zijt thans weer de onze en gevult ons hart en zin... en gedult ons bloed weer bonzen, verheugd ons keelgat in. Zet de bekers, zet de kadden naast het holle, holle vat... Wijn, wij zijn verjongde mannen, nimmer worden wij u zat. En dan het laatste, klein raadseltje, Adeline. Okay. Uh, je weet vast wie dit geschreven heeft. Misschien weet je het al als je de tekst hoort. Ik lees alleen maar het eerste coupletje. Tekst voor een wijnkaart. O drank, je hebt zoveel verpest. Toch ben je in mijn dorstig leven altijd die ene hoer gebleven... die mij het diepste heeft gelest. Zou je het weten? Nou... Simon Karmichel. Oh, okay. En ik wou wat ik anders nooit doe... Wou ik een muziekje aanvragen. hierna Namelijk de fanfare van honger en dorst van Jan de Wilde. Ik hoop dat je dat wilt laten horen. We kwamen van nergens, gingen nergens naartoe. Vanaf de terrassen, in de koffiehuizen. Bekeken we de mensen en hun drukke gedoe. We liepen met ons hoofd in. Werde dan wakker met honger en dorst, en iedereen riep: kijk, daar loopt de fanfaren, de fanfaren van honger en dorst, de fanfaren. Zeg de vaarwel: de fanfare trok verder met minder leden, de to Een baan bij de bank, een auto, een kind, maar ergens in de stad zingt een nieuwe fanfare, een nieuwe fanfare van honger. Nou, ja, lang nummer was dat, hè? Maar goed, dat was Kootje, De fanfare van honger en dorst van Jan de Wilde. Eh, het is tijd voor Simon Kermichelt. Blijf hem lezen of ontdek hem. In de rij bij het loket op het Dewijkpostkantoor stond ik achter twee mannen... die met elkaar in gesprek waren toen ik mijn plaats innam. De ene man die een Nors door de melancholie der ouderdom getekend gezicht had, zei op een wat verongelijkte toon... Maar op die manier krijgt hij natuurlijk nooit knappe sperzieboontjes. Allicht niet, antwoordde de andere man. Hij was van dezelfde leeftijd, maar kleiner, molliger... en, om zo te zien, inschrikkelijker. Het gekke is... zei de eerste man... ik heb hem precies uitgelegd... hoe hij het wel moet doen. Want mijn volkstuin... is vlak naast hemse volkstuin. Dus je helpt elkaar. Niet waar? En uh, hij luistert wel naar me. Hij is niet eigenwijs of zo. Anders zou ik niks zeggen. Maar... Maar hij begrijpt het niet. Of hij kan het niet. Want hij doet het toch weer verkeerd. Terwijl hij best goed wil. Je hebt van die mensen. De andere man knikte instemmend. Hij zei... Ja, ik heb ook eens zo iemand gekend. Nou spreek ik van voor de oorlog. Bram heette die. Hij stond met vis. Een mooie kraam had die en altijd verse vis... Ik kocht wel bij hem. Het was toen nog een gezellige tijd. Je kon lachen in Amsterdam. Bij Bram ook. Die riep, ik heb bokking met Polka haar. <laughs> Zulke dingen. Nou ja, je lachte. Het gaat langzaam, zei de andere man. Die sluimert vooran. Die hebben een hele stapel brieven. Dat moest door een apart loket verwezen. De kleine man vervolgde, maar omdat je dat nou zegt, hè, van die Persiebonen, Die Bram, dat was eigenlijk net zo iemand. En daar had hij geen last van op de markt, maar wel in het kamp. In de oorlog bedoel ik. We zaten in hetzelfde jodenkamp, Bram en ik. Begrijp jij nou waarom al die andere loketten dicht zijn, vroeg de volkstuinder? Terwijl er hier zo'n lange rij staat. En die meiden zitten daar met sigaretjes te roken. In een particulier bedrijf zou dat toch niet voorkomen. Daar is elke klant er een. Ach, zei de ander, je moet je tijd doorkomen. Dat was in het kamp ook. Je had één hoop. Hoe overleef ik het? En je moest uitkijken. We hadden daar een Hollander, hè? een Hollandse SS'er bedoel ik. En die was nog erger dan die moffen. Onder die moffen liepen nog wel een paar tamelijk normale mensen rond, maar hij... een uitslover, weet je wel. En hij had er plezier in om iemand in elkaar te slaan. Vooral als het een oude man was. Waarom die dat nou deed? Je hebt zulke mensen. De tuinder keek op zijn horloge en hield het daarna tegen zijn oor. Het loopt wel, zei hij. Als die gozer aankwam, hè, zei de kleine man... dan moest je meteen in de houding gaan staan, net als in dienst. Je moest maar ruiken dat die aankwam. Want als je niet als een paal stond, dan zwaaide dat wat we deden het dus allemaal. Bram ook. Maar Bram, met zijn hand, tastend, zocht hij naar de woorden. Kijk, zei die, die Bram... Die, die had iets in zijn gelaatsuitdrukking. Ik weet niet wat het was. Maar het leek net of hij je bespotte. En zo keek hij ook als hij in de houding stond. Dus die SS-er pikte hem er al door uit en sloeg hem op zijn donder. Ach, ach. Die man is wat geslagen. Na afloop zei hij dan tegen me: Zou die de pik op me hebben? En dan zei ik tegen een Bram, jongen, het komt door je manier van kijken. Je moet anders kijken. Achter de barak heb ik het wel eens met hem geoefend. Maar hij kon het niet. Hij wilde wel. Net als die man bij jou op de tuin. De ander zei, kijk, een spersieboom is helemaal niet zo moeilijk. Het is per slot een gewone prinsessenboom. Een kind kan het, maar als je er geen enkel gevoel voor hebt, dan wordt het niks. Met zijn sla is het net zo. Die wordt zo hoog als een heg en dan vraagt hij... hoe krijg jij nou van die mooie stevige kroppen? En dan leg ik het hem voor de zoveelste keer maar weer eens uit. Maar ik kan het niet zo goed laten, want hij doet het toch weer verkeerd. Onverbeterlijke. Maar ik kan niet kwaad op hem worden, want hij wil best goed. Ja, zei de kleine man, zoals het met Bram ook. Hij kon gewoon geen ander gezicht trekken. Als hij het probeerde, dan keek hij nog veel gekker. En dan kreeg hij weer op zijn lazerij. Maar hij was gelukkig van ijzer. Hij heeft het al levend afgebracht. Hij is nou wel dood, hoor, maar gewoon dood. Deze winter zal ze uitglijden, op een dag zal het glad zijn. Moeder gaat het hondje uitlaten, ze breekt haar heup. Ze moet naar een ziekenhuis. Ja, ik citeer hier F. Starik. In november 2012 begon hij de belevenissen van zijn dementerende moeder te documenteren. In korte hoofdstukjes van gemiddeld 150 woorden beschrijft hij pijnlijk nauwkeurig hoe zijn moeder... precies zoals hij het al voelde, na haar val in het ziekenhuis, belandt. In een verzorgingstehuis. Maar goed, zover is het nog niet. Uh, ze is nog steeds thuis. I, I feel like a Sometimes I feel Like a motherless child Sometimes I feel Like a motherless child A long way From home. A long way. From home. Zondag. Moeder staat in de gang met haar regenjas aan. In de ene hand een paraplu in de andere hand een plastic tas gevuld met lege flessen. Buurvrouw belt aan. Wat ga jij doen, informeert ze. Mijn moeder antwoordt dat ze een paar boodschapjes gaat doen. Buurvrouw zegt, dat kan niet vandaag. Het is immers zondag, de winkels zijn dicht. In het dorp waar mijn moeder woont... kun je tussen zaterdagmiddag 4 uur en dinsdagochtend 9 uur niets kopen dan ligt de economie stil. Dat zijn de langste dagen. De thuishulp moet haar ondersteunen... als er dinsdagmiddag eindelijk boodschappen kunnen worden gedaan. Dus vanuit de drank is haar duizeligheid niet te verklaren. De laatste wijn is donderdag in huis gehaald. Die voorraad moest toereikend zijn tot zaterdag. Het liefst tot het einde van de middag de bedoeling van de thuishulp, net genoeg tot zondag... toen was het buiten 16 graden, een mooie zonnige herfstdag. Tante An. Op elke zondag voor de rest van het jaar heeft mijn moeder in haar agenda genoteerd... dat ze niet bij tante An op bezoek hoeft te gaan, want die is dood... Dan huilt ze even om wat ze zelf heeft opgeschreven elke zondag. Toen Anne stierf belde ze snikkend op dat Lili was overleden. Dat klopt, zei ik, maar dat is al dertig jaar geleden. Waarom bel je daar nu opeens over op? Maar ze bedoelde Lili niet. Elke zondag rijdt mijn moeder met haar auto naar Anne toe... Een ritje van 26 kilometer. Ze heeft dezelfde tocht zeker 500 keer gemaakt. Op een zekere zondag verklaarde ze plots dat ze Anne niet meer zal bezoeken. Autorijden, het was te moeilijk geworden. We gaan in een garage kijken of de auto het nog doet. Moeder denkt van wel. Als ze de auto probeert te starten gaat het alarm af. Je schrikt je kapot. Er zit een enorm luidruchtig alarm op de auto. Dan weet je zeker dat hij niet gestolen wordt. Of wel, maar dan heb je er tenminste van gehoord. Oh Toch, hè? Goed, uh, nu... Uh, deze uh, columns van uh, Frank Starik... F. Starik, die zijn ook uh, nu uh, terug te lezen. Iedere maandag en vrijdag in Dagblad Trouw. Moeder doen, heet de serie. En het zal eindigen in een mooi boek. Goed, ik blijf bij Moeders, Louis Davids. Baby, huil niet om je moeder... Schat, die huil maar niet Mamie even dagelijks sprek je Vadertje zit bij je bekje Papi zal nou liedjes zingen Voor zijn kleine zoon Moeder houdt meer van de banjo En de sax Moeder wil dansen Baby huil maar niet Mami is naar lager. O wee, Mami is aan de twintigste bloem. Papi geeft je droge pannen, Moeder is aan het Charles Tonnen. Mami blurt met de jongens van de band. Papi blijft thuis bij hen als ze thuis komt, efternoen, krijg je een fijne cocktailzoen Moeder is dansen, mijn kind Als je groot bent, lieve jongen, mag je ook eens mee Als je een lange broek gaat vragen, mag je moeders smoking dragen als je een knappe dokter wordt en je zit in een congres, dan zit moeder bij Paul Whiteman en ondergaat de jazz. Werkeloosheid en honger schrijnt, moeder is dansen, handel en industrie verkwijnt, moeder is dansen, Russen en Chinezen gaan heel kalmpjes op Europa aan. Listig grijnst al de Javaan, moeder is dansen, slaap maar kind, de kind is slaap. Moeder is dansen, want je vader is een aap. Moeder is dansen, die zingt van zijn geboortegrond. De plek waarin zijn wiegje stond. Moeder fokst en slinger rond. Moeder is dansen, moeder. Is dansen, baby, huil maar niet Mami is naar een la reserve, vol verf Papi zit zonder de cent in zijn zak Daar mag vader niet om tobben, moeder moest zich laten bobben Moeder is dansen, moedertje heeft pret, pa heeft geen sigaret, maar zorgt voor de slanke lijn. Pa moet kinderje zijn. Moeder is dansen, mijn kind. Marjolein van Heemstra die schrijft wekelijks een fijne column. Ook voor Dagblad Trouw, trouwens. Uh, nu onderzoekt ze haar Facebook-vrienden. Wat zijn dat eigenlijk voor vrienden? Keep smiling, keep shining. Knowing you can always count on me. For sure. That's what friends are for. Did you just think they looked cute in their picture on Facebook? Je profiel is een sneeuwbal die steeds verder naar beneden rolt. Vrienden kleven aan, vrienden van vrienden en vrienden van vrienden van vrienden. Kring na kring verzamel je hetzelfde soort mensen. Het lijkt alsof je je horizon verbreedt, maar eigenlijk rol je jezelf steeds dieper in een deken die je van de rest van de wereld afsluit. Rob kijkt mij tevreden aan over de rand van zijn glas iced tea. Duidelijk trots op zijn analyse. Ik zeg tegen hem dat niet al mijn Facebook-vrienden van hetzelfde laken en pak zijn. Dat er in die sneeuwbal van mij ook een jongen van mijn basisschool zit... die drugskoeert in Rotterdam en een Irakese arts die mijn vader ooit ontmoette... op een congres in Kirkuk en die daarna Facebook-vriend werd met mijn hele familie. Dat lijken me toch twee voorbeelden van de rest van de wereld. Rob schudt zijn hoofd. Dat zijn de uitzonderingen, zegt hij. De rafelrandjes van je profiel, de losse vlokken, zeg maar. De echte stevige sneeuw wordt gevormd door mensen die je vroeg of laat tegenkomt... omdat je je nu eenmaal in dezelfde kringen begeeft. Misschien heeft Rob gelijk, maar ik heb geen zin om het met hem eens te zijn. Omdat het idee van die sneeuwbal me niet aanstaat, te verstikkend. En ook omdat hij zo zelfverzekerd op zijn rietje koudt. Onze Facebook-vriendschap, gaat Rob verder, is het bewijs. Ik stuurde jou een vriendschapsverzoek omdat ik dacht dat ik je kende. Later realiseerde ik me dat dat niet het geval was... maar toen had jij mijn verzoek al geaccepteerd... omdat jij op jouw beurt ook dacht dat jij mij kende. Waarom dachten we dat van elkaar? Omdat we gemeenschappelijke vrienden hebben en dezelfde likes... naar dezelfde plekken gaan? Wij hoefden elkaar niet echt te kennen om elkaar te kennen. Ik kijk naar de afdruk van zijn grote snijtanden op het platgekoude rietje... Mensen met grote snijtanden zijn star en ongeduldig. Dat hoorde ik ooit van de oma van een vriend van mij... die gebitten leest zoals andere mensen handen lezen. Ze heeft uitsluitend vrienden met kleine rechte tanden... omdat die volgens die oma vriendelijk zijn en meegaand. Rob heeft gelijk. Iets in hem kende ik al voordat ik hem daarnet ontmoette. Ik kan makkelijk inschatten waar hij zijn weekenden doorbrengt... naar welke concerten en voorstellingen hij gaat... wat hij leest en op wie hij stemt. Maar hoe langer ik tegenover hem zit, hoe onbekender hij lijkt alsof zijn nabijheid het zicht verspert op de Facebook-versie. Er is iets met dat kouwen van hem. Met zijn grote tanden die ik op de een of andere manier niet kan rijmen... met de Rob die ik vanmorgen nog uitgebreid bekeek op zijn profiel. De Lowlands-Rob, de High Five-Rob, de Instagram-Rob... de Rob die met een paraseel van een berg af kon vliegen. Ik kan zo drie festivals opnoemen waar hij deze zomer naartoe gaat... maar ik had nooit kunnen bedenken hoe fanatiek hij op een rietje zou kouwen. En ook niet wat voor ergernis dat bij mij zou oproepen. Ik vraag hem of hij denkt dat wij in het echt vrienden zouden kunnen worden. Rob haalt zijn schouders op. In potentie zijn we het al, zegt hij. Dat is de boodschap van onze Facebook-vriendschap. Eigenlijk zijn wij vrienden, alleen zijn we het toevallig niet. Ik krijg het benauwd van Rob en zijn rietje en zijn filosofietje. Ik zeg dat ik moet gaan. Thuis stuur ik een bericht naar mijn drugscoerier in de facebook vriend Echt helpen doet het niet. Er dendert nu al twee dagen een enorme, alles verpletterende sneeuwbal door mijn hoofd. Facebook. Facebook. Goed, ja, tot zover Marjolein van Heemstra. Ik vond hem wel weer heel goed. En dan nu, muziekliefhebber en kenner, voorzitter van de Spam, Stichting ter Promotie van de Achtergrondmuziek, Rex van Beuningen. Jan Emhuis praat met hem. Een hele goede morgen, Rex van Beuningen. En een hele goede morgen, Jan Iemand. Nou, laat maar zien wat je bij je hebt. Vader nou. Abraham heb ik bij me. Ik zal het maar verklappen. Je, je valt een beetje stil, eigenlijk. Ja, ja, ja. ik uh, verwacht bij niet, jou dat, veel, maar dit niet. Dat is niet vaak gebeurd. En uh, dat, dat doet me deugd. Want ik uh, vind het altijd erg leuk om je te verrassen. Met, uh, ja. Je denkt natuurlijk, uh, die smurf, die gaat het smurfen niet draaien. Nou, ja. Niks, niks is minder waar. Uh, maar even, kom niet aan mijn smurf, hè. Want dit. Ik vind het een geweldige song. En niet uh, ten onrechte, want het heeft. Waarom? Waarom? Dat heeft 3 miljard exemplaren verkocht. Hè? Dus, ja, maar dat zegt toch niks? Het zegt mij toch wel enigszins wat. Ja. Aan, uh, ik heb een. Uh, ik, ik draag de heer Kartner een, een warm hart toe. Uh, maar goed, ik zou Rex van Beuningen niet zijn als ik het plaatje niet, uh, niet omdraai. Als ik het niet de zaak is van een andere kant bekijk. En aan de andere kant van het plaatje, van de vinylsingel, van het Smurvelied... vinden wij de compositie zo'n Alter Schonkelwalzer. Nou, zet die maar eens op. Ik ben ja, heel erg benieuwd. Welk aspect waardeer je nou het meest aan... Uh, Vader Abraham, is dat uh, zijn uh, talent voor uh, het, het maken van mooie composities? Uh, is het zijn geniale manier van tekst schrijven? Of is het zijn zakelijk instinct? Ik denk dat het de combinatie van de drie factoren is. En dan zullen er zullen ongetwijfeld nog factoren zijn van, uh, van meneer Abraham... die wij, uh, die wij in, in, in dit korte tijdbestak niet kunnen belichten. Maar uh, zeker is het zakelijk een interessante figuur. Dat mag ook blijken uit het volgende uh, liedje. De achterkant dus, de b-kant? De b-kant van uh, de, het smurvelied. Moet je maar eens even, laten we daar eens even de tijd voor nemen. Fijn, in ist Dat lijkt toch wraak te veel op. Dat is, kleine... dat is kleine café am Haven. Stube, Stube am Haven, moordig was er iets om waar die boten liggen. De, de, de bierstoebe am Ja. Maar dat is toch wel interessant dat op een gegeven moment gaat het een aan andere kant op. Let op, laten we even luisteren naar dit geweldige nummer. De vierman die instrumenten. Nu wordt het lastig te volgen dit. Let op. Zo'n Dat gaat dus niet naar daar in dat kleine kW Amhaben, dat gaat naar een scho schoenkelwasser. Schoenkel, schoenkel zo'n alter schoenkelwasser. Wat is schoenkelwasser eigenlijk? Overgang zal ik je nog even laten horen, want dat is zeer interessant. Kijk, dit is componeren van het, eh, op het hoogste niveau. Een leven lang, ja zo een ongeluk. Maar dan citeert hij dus eigenlijk in het, in het eerste gedeelte van dit nummer zichzelf. Inderdaad, en dat is knap dat je dat kan doen. Want iedereen denkt, ah, hij gaat uh, uh, daarin dat kleine, en, et cetera. Ja. En dan uh, komt er die joenkel wel ja, zo. weer. plagiaat kan je het niet noemen. Nee, het is het plagiaat van jezelf. En het is, dat is, is, ja, het is uh, muzikale zelfbevlekking eigenlijk. Ja, dat klopt. Ik heb dat toch uiteindelijk wel weer waardering voor. Je moet, van Beuningen, die, je moet het durven. Je moet het durven. Ja, schitterend gewoon. Dus uh, uh, ik zou zeggen: chapeau om met de heer uh, Abraham te spreken. Ik zeg tot volgende week, Lex. Ja, het was wel een uh, interessante kleine voetnoot uit de, uh, oh, uit de, uit de uh, popgeschiedenis. Maar ik dacht, nou, dan wil ik de mensen dus niet onthouden. Ja, ik ben stom verbaasd. Ja, ik zie het aan je gelaat en uh, dat doet mij deugd. Kijk, daar gaat hij weer. Zo'n oude schoenkel, maar dan zo'n kleine oude Sjoenkelwald. Dit en, valt goed he, in jouw geboortestreek. Zeer goed en ik hoop in de rest van Nederland ook. Nou, tot volgende week, luister, Jan. In de nächste Woche, ja, zo, hè? Wie is er de nächste Woche, Jan? is wat jammer nou. Ik had hem graag nog iets langer gehoord. Aha. Goed, dit was hem weer. Uh, vergeet onze website niet, hè? Www.adlinenvanlier. kan je van alles teruglezen. Ook de playlist en terugluisteren. En dan kan je ook abonneren op de podcast in iTunes. Nou, bevriend me op Facebook, Adeline van Lier. Want daar gooi ik ook al die podcasts in. En dan hoef je dat allemaal niet te doen. Nou, oké, okay, mail me op het goede leven, Volgende week drie hartstikke leuke jonge honden. Leuk. Ze noemen zich Funky Antique. En ze stonden afgelopen december drie keer in het voorprogramma van de dijk. Bij uh, hun paradijsoconcerten. Heel terecht hoor, want toetsen is David, David Kops is de zoon van Pim Kops. Hier ook al eens de gast geweest. En de gitarist Jelle Broek is de zoon van de dijk. Drummer, Anthony Broek. Nou, zo leuk. En dan heb je ook nog Camille Muizer. Uh, zoon van drummer, Christan Muizer. Maar ja, die komt niet mee, want die moet zomaar als uh, ochtend uh, weer vroeg naar school. Want die is pas 16. Uh, maar weet je wat er wel meekomt? zangeres Julia Schellekens. Naast een dijk van een stem. nou En ze klinken zo... That faith has brought us here, and we should be together, babe, but we're not. KRO. Nacht van het Goede Leven? Nee, toch. Maar... Jullie moeten wel meespelen. Ja, toch? Ja, Ja, We staan live op de radio. Weet je niet? Die jingle is perfect. Maar oh, is het wel leuk? Spontaniteit. Je zet op de radio. dacht dat ging hoeven. goed, man. Ik zou eigenlijk niks meer dan doen. Nee, dat leuk toch? Hey, hartelijk bedankt. Ja, en wel thuis, leren. Kies de Nacht van het Goede Leven. Kies KRO.